Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Op meerdere plaatsen in het land heeft het weer inmiddels tot schade en overlast geleid. Op verschillende plekken kwamen bomen op auto's en wegen terecht. En in Leeuwarden viel een boom op een huis. In Houtengehagen in Friesland brak brand uit in meerdere huizen. Waarschijnlijk door blikseminslag. Tot tien uur vanavond geldt code oranje in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten tot 100 km per uur... onweersbuien en zware regenval. In de rest van het land geldt code geel. De twee astronauten die gestrand zijn op het internationale ruimtestation ISS... keren in februari volgend jaar terug naar de aarde. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA... tijdens een persconferentie bekendgemaakt. De astronauten vlogen in juni met de Starliner van Boeing naar het ruimtestation... Het was de bedoeling dat ze daar ongeveer een week zouden blijven... maar door technische problemen konden ze niet terugkeren. Het is de bedoeling dat een ruimtecapsule van SpaceX... de astronauten in februari weer meeneemt. Medisch personeel in India is al voor de zestiende dag op rij aan het staken. Dat doen ze nadat een arts in opleiding op haar werk werd verkracht en vermoord. Ondanks strengere wetgeving blijft het aantal gerapporteerde verkrachtingen in India onverminderd hoog. De medici willen dat er iets structureels verandert in de samenleving. De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben zich bij de Europese kampioenschappen in Wenen geplaatst voor de halve finales. De vrouwen waren in de kwartfinale met 20-15 te sterk voor Duitsland, de Olympisch kampioen van Parijs. De halve finale is morgen, de tegenstander is dan Oostenrijk of Frankrijk. Eerder vandaag werden de mannen van het 3x3-basketbal uitgeschakeld door Servië. Het weer. De regen- en onweersbuien trekken vanavond weer weg. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen veel ruimte voor de zon, een enkele bui en een graad of 20. Komende week wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.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 listening to DJ Mario Sanford and DJ Malso on CFM's Nightwalk block main stage hier op ZFM Zandvoort. Een druk weekend. Het is natuurlijk Formule 1 weekend. Het is natuurlijk uh, de Grand Prix van Nederland, zoals het zo mooi heet. Het is uh, Max verstappen die, uh, ja, we hopen het, maar tot nu toe bak je er nog niet zo heel veel van. En natuurlijk het weer, dat speelt een beetje part. Hè. Het is, uh, ja, ik moet zeggen, het is vandaag toch wel een redelijk mooie dag. Zo, de microfoon heeft weer een beetje last van de warmte. Maar uh, ja, het wordt allemaal spannend morgen. We zijn erbij, live op de radio. Ja, nu niet, maar uh, overdag zijn we er live bij... Er is de Grand Prix van, uh, van Nederland, oftewel uh, de Formule 1 in Zandvoort. De Nightwalk, zaterdagavond. De warming-up voor jouw stapavond. De Nightwalk deze worden muziek van Jean-Vin en Angelo Ferreri... met Kalinda in de Angelo Ferreri Extended Remix. Onderweg zometeen beetje shownieuws. De party update in Nightwalk 10. Het team boven de beste plaat van de dansvloer. Straks in de tweede uurtje DJ Mouser met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... Bij de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelly. Onderweg zometeen een oude gouden klassieker... geremixed door James Kurtz. Good Love maar eerst voor je platinum doll... en uh, P.I. Uh, met Believe in a Brighter Day. Je het hier op ZFM Zandvoort.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 White Labeltje, remix van James Kurt Met uh, Good Love En uh, ja, weekend van Zandvoort Het weekend van de Formule 1 En dat betekent natuurlijk een weekend wat echt vol. zit Zandvoort zit helemaal letterlijk en verguurlijk vol Met uh, toeristen en fans van natuurlijk uh, de Formule 1 We zijn er het hele weekend live bij overdag En uh, Max Verstappen, ja die moet winnen hè. Maar uh, Max Verstappen begint de Grand Prix van Nederland voor het eerst niet voor een, van pole position. Hij gaat erg langzaam, letterlijk en figuurlijk. Heeft hij zelf ook toegegeven. De Nederlander kwam na drie polsen op een rij in de kwalificatie op stand. Wordt niet verder dan de tweede tijd. Landon Norris was de snelste in de McLaren. In het weekend werd de McLaren st zich sterk op stand. Voor Norris was ruim drie tienden sneller dan Verstappen. De WK-leider bleef wel de tweede McLaren van Oscar Piastri uh, en George Russell in de Mercedes voor. we gaan het allemaal morgen meemaken. Mijn morgenmiddag om vier uur gaat het allemaal beginnen. Drie of vier uur? hier volgens mij. Nou ja, we zijn er allemaal live bij hier bij CFM Zandvoort, dus je gaat het allemaal meemaken. En ja, vanavond is feest, ook op het circuit het feest, heel Zandvoort is het feest. Dus ja, <laughs> ik weet niet hoeveel luisteraars ik, ik heb, maar ja, genoeg die natuurlijk genieten van het feest in Zandvoort. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd als je niet op een feestje bent of op dit moment op het circuit, want daar zijn ook allemaal leuke feestjes. Muziek, Cabo, Martinez en Pink Coffee met Searching for Love. Door de Jack Vibes Mix. Hey, in case nobody's asked you this today, are you okay? Are you really fine? I mean, you know it's okay to feel a little lost sometimes. It's alright that you don't want to smile. You don't need to explain bad moments away. We all get them and get through them. Don't forget that even the darkest clouds have the sun shining on the other side. Take you the time you will be fine eventually. Most likely, you'll feel the corners of your mouth naturally rise, and you'll know that it's real because everybody will be able to see it in your eyes. But until then, I was just going to check on you because I was thinking of you.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 Nightwalk main stage the night walk main stage the home of house music and awesome vibes En dat was Jerry Robeiro en Mianjo en Jesus Fernandez en Hugel met Curaçao. Die plaat is al heel oud, 20 jaar oud en vandaar dat ze de 20-jarige University Mix hebben gemaakt. Om zo'n oude plaat toch weer een beetje, ja, nieuw leven in te blazen. En uh, trouwens, ik vergat dit nog te vertellen... Fateless, die komt eind dit jaar naar Nederland. De Britse Dance Act geeft uh, de Britse Dance Act. Zo, komt er lekker uit. De jongens, tijd voor een biertje. Geeft op 12 december een concert in het AVAS Live in Amsterdam. En dan is het nu tijd voor het belangrijkste. De partyupdate, wat voor leuke feesten. We gaan op deze zaterdag 24 augustus... het raceweekend van Zandvoort... En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het weekendse feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En Raimundo, die was vandaag de hele dag. Uh... Op het circuit, maar uh, nu zit hij dan uh, in de escape. En uh, hij heeft vanavond meegenomen RSCL, Tony Snipes en MC Prime. Dat vanavond dus in de escape het leekste feestje uh, Brainwash. Ik wou zeggen framebusters, maar dat bestaat al heel lang niet meer. Dat was het vorige naampje wat ze daarvoor hadden bedacht. Maar ja, Raymundo had dat volgens mij bedacht, maar nu is het al jarenlang Brainwash. En als we verder lopen, komen we bij Club R. Dat is vanavond afgekort a Throwback. Het begint ook om 11 uur, het duurt tot 5 uur in de ochtend. En dat is uh, hip-hop en RB. voor meer informatie, check de website afgekort thrwbck.nl. Oftewel throwback.nl. En als je een beetje gek bent van hip-hop en RB, dan moet je zeker naar Ancor gaan in de Melkweg in Amsterdam. Rond de klok van nacht ben je welkom in de Melkweg met uh, Ancor. Taxic Love, dat is vanavond het thema. En het duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk de home of hip-hop en RB. En Afro komt er ook officieel nog bij. En voor meer informatie. Check de website aan elkaar, geschreven op of melkweg.nl. Met onder andere B-Man, Prime Resident, Joe is Resident en Lee Mills. En het wordt allemaal gehost door Leroy, dat is de MC en degene die door die microfoon heen leert. En vandaag was ik, uh, ja, niet de hele avond, maar ik was vandaag uh, op... Uh, of Keine Muziek. En dan denk ik, Keine Muziek, daar heb ik weer over gehoord. Ja, dat is uh, een... Uh, een, uh, een uh, ja, uit Berlijn komen. Iedereen iedereen denkt het is een DJ. Maar het zijn er vier. Vier DJ's, mannelijk, vrouwelijk. En uh, het is een plaatlabel Keine Muziek. Wereldwijd groot succes. En sinds een jaar ook een hype in Nederland. En voor het eerst hebben ze een, uh, ja, een optreden in Nederland. En dat vindt allemaal plaats in Zaandam. Op Tates uh, Art Event Park. Dat is uh, natuurlijk uh, bij, uh, op Zaandam. Langs het water. Ben er geweest. Het is leuk. Het is uh, mega groot. Nou ja, mega groot Podium. Podium met links en rechts, uh, VIP. Uh. Tip gebeuren. De ene kant is voor de vips, volgens mij, de andere kant was voor zijn vrienden of voor hun vrienden. Dus, uh, Keine Muziek is een beetje uh, ja, van alles wat uh, techno. Ja, en uh, ja, leuke melodietjes. En uh, première informatie: check de website uh, Muziek Amsterdam.com. Want ja, het is dan in uh, Saandam, maar Zaandstad uh, officieel. Maar het is uh, er staat ook heel groot boven het podium in een licht. Dingen staat er dan uh, Amsterdam. En natuurlijk, uh, de line-up: Kijne Muziek, Emmy, Errenpoort en Rampa. En dat zijn natuurlijk de mensen van uh, Keine Muziek. Ze zijn er niet allemaal bij, maar er zijn er in ieder geval uh, drie van de vier uh, zijn er aanwezig. Dus uh, ja, leuk feestje. Ik heb het niet helemaal mogen meemaken. Het begon vanmiddag om, uh, om, uh, om twee uur. Ja, ik was er al veel eerder natuurlijk, want ja, sommige mensen mogen hier naar binnen. Hè? Ik was er al om een uur of twaalf. Maar uh, het duurt tot vanavond elf uur dus Keine Muziek in uh, Zaandam op, uh, op, de Hembrug, uh, op het Hembrugtreinen. Vroeger zijn we dat wel bij de Hemkade, toch? Ja, dat ja, ja, lang geleden. Zie je even bij de club van voor muziek. Alleen Dixon hoor je nu met Nothing But Happiness. And Was Shane met Say My Name en daarvoor horen we een white labeltje met Brothers and Sisters. En zo wordt het even tijd voor de Nightwalk ten wel plaatsen er erg populair in de clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk op de festivals. Deze week op 10, Rax the Dog, JX en Airwolf Paradise met Son of a Gun. De grauwe platen in een nieuw jasje gestoken. Op 9, uh, Kylie Minogue en The blijft Madonnas met Edge of Saturday Night. Op 8, Kasim en uh, Mahalia Fontaine met The Speech. Op 7, Odin en Vatso en Poppy Bascom met Tell Me What You Want. Op 6 deze week, Kings of Tomorrow en Julia McBride met uh, Finally. En dat is in de remix van Mochak en uh, Cesar... Uh, Cesar uh, Loop Op 5 deze week, <laughs> hij is weer even gezakt. Ik had nog steeds gehoopt dat hij op één zou staan... Uh, Disclosure met She's Gone, Danson, de Extended Mix. Op 4 deze week, Sam Jacobs en Techman met de Blueberries. Op 3, Parshaw met Pick Up The Phone, samen met Nate Daken. Op 2 deze week uh, Marlon Hofstad, Fischer en DJ uh, Daddy Trends met It's That Time. En deze week nog steeds op 1, Parshaw. De vorige stond ook op 1, Pick Up The Phone stond een paar weken geleden op 1. En uh, nu alweer een paar weken, Parshaw met Too Cool To Be Careless. Nou, die hebben we niet. We hebben andere muziek voor je, want die plaat je al zo vaak gehoord. Wat dacht je van Delistic met It's A Dub? stage every saturday at zfm zanfort zfm the nightwalk main stage nightwalk main stage Bekende deuntjes. Alleen dan in een nieuw jasje gestoken. Met een beetje de stevige beat eronder. En daarvoor horen we Fisher en Florida met Boost Up in de catch and release. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. niet gedreurd zometeen. Het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mausel met zijn Global House Vibes. We doen nog even muziek. Wat dacht je van Jav? Met Joy in de Romero Lusa remix. En misschien nog zometeen Shanna Paul. En ik zeg tot zometeen na de break. DJ Mausel met zijn Global House Vibes. Just see that booty nonstop When the beat drop just keeps stringin' it Get jiggy, get, get conked up, precolate Anything you want for God, it's hostile It's if I don't get busy Just hate that booty nonstop When the beat drop just keeps stringin' it Get jiggy, get, get conked up, precolate I don't need it